Ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is de dag van de Tweede Kamerverkiezingen. En niet alleen wij, gewone mensen, mogen stemmen vandaag. De partijleiders natuurlijk ook. Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren ging in Den Haag Centraal stemmen. Nou, We gaan eerst nog proberen zoveel mogelijk uh, mensen op te roepen om te gaan stemmen. Het is super belangrijk uh, dat vooral jongeren hun stem laten horen. Maar ga straks ook nog eventjes naar de sportschool, want daar is het in de campagne helemaal niet van gekomen. Ja, in Den Haag stemde vanochtend ook de lijsttrekker van Forum voor Democratie wij de Vos. We staan er hartstikke goed voor. Gisteravond zeven zetels. Dus als dat uit zou komen, dan gaat het dak er wel af vanavond. Timmermans van GroenLinks PvdA en Bonte Bal van het CDA hebben ook al gestemd. Ik vind dat we een hele fijne campagne hebben kunnen voeren. En dat geeft heel veel energie. Dus ja, ik ben eigenlijk voel ik me minder moe dan ik verwacht had. Ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren vanavond. Dus uh, ik ben wel optimistisch. Ja, om negen uur vanavond is er meteen een exit poll... waarin we een beetje kunnen zien hoe er gestemd is. Het Israëlische leger zegt dat de wapenstilstand in Gaza weer van kracht is. Gisteravond en vannacht heeft Israël meerdere aanvallen uitgevoerd op Gaza. Meer dan 60 mensen zijn daarbij gedood. Israël zegt dat ze het deden omdat hun militairen werden aangevallen. Op een strand in Australië is flessenpost gevonden van meer dan 100 jaar oud. De briefjes in de glazen fles zijn geschreven door twee Australische soldaten. Dat deden ze tijdens de Eerste Wereldoorlog. Ze waren met een schip onderweg naar Europa... en schreven dat ze het goed hadden en dat het eten lekker was... behalve één maaltijd, want daarvan moesten ze overgeven. Ja, je hoorde het net al dat er volop is gestemd in het land... en ook nog wordt gestemd, maar in Zaandam ging het vanochtend mis. Deze verslaggever van NH wilde meekijken bij een maar dat kon niet open, want de sleutel was er niet. We staan nog voor een dicht hek. Over 14 minuten moet de tent open. En, en Martin Jonker, de voorzitter, ik zie u steeds eenemachtige kijken, Martin. We zijn hier ook afhankelijk van vrijwilligers. Ik hoop niet dat de vrijwilliger zich in de tijd vergist heeft en denkt dat hij om half acht hier moet zijn. Want dan moet het stembureau open. Ja, dat lukte niet. Mensen die wilden stemmen werden weggestuurd. Uiteindelijk kwam de sleutel alsnog en ging het stembureau open met 40 minuten vertraging. Het weer, het is bewolkt met in het zuidoosten nog wat zon... maar vanmiddag trekt er regen over het hele land. Het wordt 14 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ADB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ADB Verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht... voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's.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 He nearly did me wrong I was the one The weakest one ever And now I'm oh so sad I don't think he's coming back